Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Griekse kustwacht zou tientallen migranten geboeid overboord in de zee hebben gegooid. Dat heeft de BBC onderzocht en gefilmd. Correspondent Arjen van der Horst omschrijft wat op de beelden te zien is. Op de beelden zie je twaalf migranten, onder wie baby's, zijn net geland op de Griekse kust. Maar ze worden al vrij snel opgepakt en met een bestelwagen vervoerd naar een boot van de Griekse kustwacht. Nou, die vaart de zee op. En op een gegeven moment worden de migranten buiten de Griekse water op een opblaasbaar bootje gezet. En ja, terug de zee ingeduwd, ver van de Griekse kust. Nou, ze werden uiteindelijk gered door de Turkse kustwacht. Ze hebben het dus overleefd. Maar volgens onderzoek van de BBC is de Griekse kustwacht verantwoordelijk voor de Dood van tientallen migranten. De kustwacht ontkent dat. De Griekse overheid gaat nu verder onderzoek doen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een illegale slachterij opgerold... in een boerderij in Warmerhuizen in Noord-Holland. 35 schapen die nog leefden zijn er weggehaald. Voor 13 schapen kwam die hulp te laat. De Nederlandse skateboardster Candy Jacobs gaat deze zomer niet naar de Olympische Spelen in Parijs. Ze is geblesseerd en mist daardoor het laatste kwalificatiemoment. Drie jaar geleden plaatste ze zich wel voor de Spelen in Tokio, maar toch kwam ze daar niet in actie. Ze had toen corona. En het gaat niet goed met onze gezondheid. We roken en drinken en veel mensen zijn te zwaar. Daardoor hebben we vaker te maken met kwaaltjes, chronische aandoeningen en mentale klachten. Volgens deze onderzoeker komt het onder meer door ongezond eten. Dat is echt overal. We zien ook met ultrabewerkt voedsel dat we heel veel reclame hebben voor voedingsmiddelen die heel ongezond zijn. Op tv, maar we zien ook dat in supermarkten het aanbod van voedsel lang niet allemaal aan de schijf van vijf valt. Dat er steeds meer ook fastfood outlets bij komen, en die hebben een negatieve impact op onze gezondheid. Volgens Dick 20 gezondheidsorganisaties zit er een gezondheidsramp aan te komen. Het weer op de meeste plekken droog met een mix van zon en wolken, Het is 19 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Weer een nieuw uur met Rob Harms en Fred Heij met Zandvoort voor jou. Twee duren alweer van Sandport voor jou. Jawel, 15 juni 2024 met uh, Chris Cross, Amsterdam. En uh, uh, hoe heet die plaat ook weer? How You Samba. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is hem. Nou, we hebben vanmiddag uh, te gast uh, in de studio Devin net al een mooi nummer uh, gehoord. Uh, wat jij in de boyband uh, Storm hebt gezongen. Ja. En het klinkt nog steeds heel mooi, hè mannen? Zeker, ja. Ja, heerlijk, ja. Zeker, maar je hebt uh, nog... Zeg ik, uh, we hadden net een op YouTube en op, uh, op uh, uh, Facebook staat natuurlijk nog de clip van de kerst natuurlijk, waarin, ja. waarin die uh, eigenlijk het uh, nummer van Jan Smit ook deed natuurlijk. Oh ja, kerst voor iedereen. Ja, ja. kerst voor iedereen en die staat dus op, op Facebook en natuurlijk op uh, YouTube. Ja, kijk en als mensen platen willen aanvragen gewoon ook hè vandaag. Ja, trouwens. ja, www.zvwartiesten.nl en dan ga ik sowieso eventjes kijken wat, uh, wat er gemeld wordt. Zeker, hm. nou, mag nou, het, het ook zo... buitenland zijn jongens. Ja hoor, mag ook ja? vanuit België, hier, Duitsland... Nee, ik bedoel, mag oh, het oh, buitenlands uh, muziek, muziek zijn? Ja, tuurlijk. Beetje, tuurlijk hey, talen. Vandaag nee. mag alles. Vandaag mag alles. Zo is ah, het. Zo. Oh. Ja. Wat leuk. <laughs> Zandvoort voor jou met uh, heel veel uh, muziek. Van talig tot Engelstalig Spaans. Ja. We geven het allemaal hier vanmiddag uh, uh, in de show. <laughs> ja, hoor, Alles. Van, uh, en, uh, en ook uh, mooie rustige muziek. En ook dat uh, kan jij, uh, deffen, Want uh, je hebt een heel uh, mooi nummer gemaakt. Wanneer uh, heb je die opgenomen, die single?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 Waar is ruzie goed voor? Ik staar wat voor me uit Je kijkt me vragend aan Ik kan je niet verstaan Dit is jouw besluit Dromen spatten zomaar een Helemaal kapot Want Weer alleen En het ergste is de stilte Zo leeg en kil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 Daarom vraag ik lief Ik hou van jou Mijn leven lang Ik wil je terug Maar ik ben bang Dat het nu over is Nu dat jij hier niet meer bent Wat moet ik nou Mijn hart doet pijn Want wat ik wil Is bij je zijn Ik was zo gek van jou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 Bij je zijn, ik wil je alles geven. Wil jij dat ook aan mij? Ik zal wel willen schreeuwen, van dat gevoel hier binnenin.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 Op tempo die ik uh, ook uh, van jou heb uh, staan, we gaan het gewoon kan, even proberen. Wel, proberen. Jij hoort ja, wordt er van meteen Ja, wat. Dat is een ja, ja, dit ja, is een. Uh, ja, daar komt hij ja. aan. Daar wat voor me uit. Je kijkt me vragend aan. Ik kan je niet verstaan. Dit is jouw besluit. Dromen spatten zomaar uit één helemaal kapot want... weer alleen.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 Zeg of je een andere. Ja, dat is het. is even anders, ja, hè? Ja, Nou, ja, ja. Ja, ja, ja. dat klinkt ook goed hoor. Deven. Dat klinkt ook Bedankt, goed, ja. ja. Zeker. Ah, hij, gaat, hij gaat straks nog wat harder, hè? Dus, uh... ja. Hij gaat straks uh, nog harder. Ja, hij gaat zeg een, een soort Charlie Longnose en Metal Theo. zoiets, <laughs> ja. Charlie Longnose? Ja? Ja, dat is zo heet die man. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. ja, nou ja, dit was uh, zonder jou uh, de versie uh, van. Uh, de snellere versie dan, uh, hè? Van dus, nou mooi. Um, ga je zo meteen nog een plaatje doen? Ja. Ja. Hebben we er tijd voor? Denk ik mannen, dat. mannen, hebben we ja, de tijd? Ja, uh, hebben ik, we de tijd? Ik, ik, ja? Ik, ik geniet ervan, dus... Uh. Oké, okay, ja, nou wel, doen we zo meteen nog een uh, nummer voor je... na deze van uh, Maroon 5.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 ja, nee. Devin, uh, nog ja. een vraag. Heb je wel eens samengezongen dat je zegt van hé, hey, dat vond ik leuk om uh, te melden? Samen met iemand? Ja. Uh, met Bonnie. Ah, Bonnie Sinclair. Nee, toen ja, toevallig ik laatst dan met een modeshow uh, die ik presenteerde, uh, kreeg, mocht ik een gastoptreden doen met Bonnie Sinclair. Wat ik heel erg leuk vond te doen. Oh, ja. Dat was echt een leuke. Uh, ja, en je nooit in Holland ergens? Hè? Ja, en Alsmeer. meer. meer ja. ja. Voor de winkelcentrum en daar, uh, weet je, die, al die winkeltjes, boutiquejes, die lieten dan hun, ja. uh, hun kleding zien.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 Hey, we gaan zo naar, luisteren naar Als je alles weet. Dat ja. is een nummer van uh, André mm -hmm. En uh, leuk om te vermelden is dat je dat uh, hebt gezongen bij The Voice. Ja, ik weet, niet, ik weet officieel niet eigenlijk of ik dat mag, mag vertellen. Maar ik heb dus meegedaan met dat laatste seizoen. Aha, iedereen moet me even zijn oren ja. dicht doen. Even zorgen we zorgen zich, inderdaad. <laughs> ik heb dus meegedaan met een televisieprogramma. Dat is geschrapt. <laughs>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 Op een gegeven moment toch wel heel succesvol bent, met, betekent dat niet dat voor jou be bepaalde regels of bepaalde normen en waarden niet gelden. Dus als, da als daar iets verkeerd per is gebeurd, is dat natuurlijk sowieso verkeerd. Ja. Dus je mag daar natuurlijk geen grapjes over maken. Ja, zeker, nee, aan de telefoon hebben wij uh, RTL Boulevard. <lacht> Die willen even met jou spreken, Deffen. Ja, uh, nee, uh, ik, ik, ik, ik heb een contract getekend. Je, je wil niet weten hoeveel grappen gemaakt worden op, uh, ja, op Facebook en dergelijke. Social media, waar je dus een agent met twee gaatjes ziet ja. lopen en dat soort dingen. Dus, uh, nee. Nee, dat weet je wel genoeg, hè? Uh. Dat is waar. Ja, we hebben wel heel veel media in Haarlem gehad, hè? De afgelopen dagen ja, met die uh, rechtszaak bij ja, de ja, rechtbank. Jeetje, zwart van de mensen gewoon ja. Uh, daar. Ja, de stad stond ja. vol. Ja. Ja. ja. En jij komt ook uit Haarlem, hè? Ja, inderdaad. De Leidse Vaart. Dat is, ik noem het de Leidse Vaartbuurt. Ja, nou, heet, de Leidse Buurt. Zo heet het toch Leidse ook? Is dat, ja, volgens mij wel. Is, is dat bij het ECL uh, toch, in de buurt of niet? Ik, ja, bij het uh, Westergracht. Uh, dat uh, terrein van vroeger, ja.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 Droog je tranen pierrot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 Ja, nog even een applausje voor Deppen. Yeah. Mooie optreden net in de studio. Dank je wel. En ook uh, hij heeft meegezongen met uh, deze Bonnie Sinclair. Clair. Yeah. Ja, zeker. En uh, dit was uh, de single Piero. Het is half vier geweest. Tijd voor de evenementenagenda. Ja, Rob. We, gaan, uh, we hebben een sportief weekend uh, in, uh, in Zandvoort, zoals je, zoals je weet.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 Nu, nu, nu hoor ik de mensen denken, ja, als een IV uh, zijn...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 Uh, uh, nou, ook e-bikes en steps en scooters en motoren staan klaar. Ook fatbikes, ook want uh, die worden zo helemaal vergruisd uh, momenteel. <laughs> ja, ja, nou ja, goed, ook die zijn er. Uh, en, en, en ik denk dat een fatbike meer is een... een, een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 Nou, geweldig, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Benno en uh, Maarten. Een uh, mooie interview over uh, de elektrische auto's. En uh, alles wat elektrisch is op het circuit in uh, september. Eind uh, september en elke maand uh, gaan we... Zeg maar, uh, Benno gaat dan uh, uh, Maarten interviewen over de laatste stand van zaken. Over uh, ja, elektrische auto's. Want er gebeurt nogal wat in die uh, markt. Weet je wat ik nou zo leuk vind uh, van dit evenement? Dat je op zaterdag ook zelf in al die auto's, auto's kan rijden.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 Is er toch uh, de, de accu's die gebruikt worden, accu's ja, er, en goed, uh, ja. andere componenten die daarvoor nodig zijn, uh, Ja, maar dan zeggen ze dat het dus, dus milieuvriendelijker is. Ja, maar... Nou, ik, ik haal het er niet uit, want een, een accu is absoluut niet milieuvriendelijk. Nee, ver dus ervan. Dus, dus waar gaan we dat laten hè, als, ja. we, als, als, als, als ze op zijn?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 En uh, de windmolens, hè, ja, we, ik zag van de week een reputatie over die windmolens. Dat uh, de hele Noordzee wordt natuurlijk volgeplemd met die uh, windmolens. Ja, heb jij maar er wel een hij, in je tuin of niet? Maar, uh, nee, maar dat kan oh. natuurlijk helemaal niet. Want die scheepvaart die moet gebruik blijven maken van, uh, van de Noordzee. Ook om uh, zeg maar, uh, de handel uh, te kunnen blijven drijven. Nou, weet je wat het is, Rob? Die, uh, die scheepvaart die gaat tussen die parken door. Maar ik hoorde gisteren een interview op Radio 1... dat de...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 Dat hoorde ik dus ook, uh, datzelfde verhaal hè? over het uitwijken, of dat die stuurloos uh, wordt. Ja, hè? kan ja. gebeuren natuurlijk, met uh, zo, ook met zo'n boot. En uh, als je dan tegen zo'n windpark uh, ramt, dan uh, valt ten eerste alle stroom uit van de mensen die gebruik maken van dat uh, windpark op ja. de, dat moment. Dus uh, wat voor uh, nadelen heeft dat uh, allemaal...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 Nee, die gebruiken trouwens heel veel olie. Hè. Dat uh, wordt uh, ook uh, niet uh, bekendgemaakt. Maar ja. voor de luisteraars, dat is ja. wel zo. Echt, maar, uh, waar wordt die olie voor de, gebruikt? Nou ja, voor het smeren van, uh, van, van de, het, de propeller. Ja. Het ja, dus, draaien op zich. Ja, het zijn dus het allemaal, draai, allemaal draaiende mechanismes. Ja. Ja, en die ja, moeten ja. gesmeerd worden. Anders kunnen ze niet draaien. Zijn dus we toch de olie nog nodig. Ja. <laughs> Hoe dan ook. Z zeker. <laughs> nou ja. Uh, wij gaan uh, voetballen. Hebben jullie gisteravond uh, de eerste wedstrijd uh, gekeken? Ja. Was In de München. Uh, was die gespeeld? Ja. Nee. Ik heb, uh, ik heb wel gehoord. Uh, het was Duitsland Schotland geloof ik. Hè? Ja. Ja. Nou die hebben we eventjes uh, uitgehaald. 5-1 is het uiteindelijk geworden voor ja. Duitsland. Ja. Maar de, en, uh, de, de Schot hebben wel de supportersprijs gewonnen vind ik. Ja zeker. En die blijven gewoon heel... Uh, Heel vriendelijk en leuk met die doedelzakken spelen. Alsof ze kampioen geworden zijn. Ja, maar ja, ja. ja. Maar ja dat is het. Nou, zo moet je het ook beleven. Het is een feestje. Ja, het zijn, uh, ik, ik, ik, ik, ik zie ze wel eens voetballen. En dan denk ik van ja, dat zijn toch echt wel goede voetballers. De Duitsers? Dus nee, de, de, de, de Schotten ook. Oh, de Schotten ook? Ja, ja, ja jawel. zeker wel. Ja, en, uh, alleen uh, ja, als je dan het met alleen maar Schotten zeg maar in een elftal uh, speelt...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 <laughs> tegen Polen. Tegen, tegen Polen. Polen. Wat denk jij? Nederland tegen Polen is de wedstrijd ja, waar we het ik, over hebben. Ik, ik denk uh, dat, het, dat het toch wel een, een, een 3-2 gaat worden. Ik denk dat het toch wel een... Uh... Ja, het, Lewandowski doet niet mee, hè? dacht ik. Nee. Uit me Ja, Maar ik, ik ga voor 2-0 voor Nederland. Dan ga ik voor uh, 2-1 voor Nederland. Ah, Oké, okay. nou ik ben benieuwd. Ja, ja, ja want voor, ja, we zijn in ieder geval in de sfeer. Hè? Dat hoor je ja. hier. Uh. <laughs> dus we gaan alle Lekker. wedstrijden voor je in de gaten houden.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 het wordt prachtig, net als in 1988. Ik weet nu ook, dat de oranje water op ons zes Net zoals toen, worden we nu weer kampioen. Het legio smeekt en we moeten scoren. Die tikkie terug, want de bal moet naar voren De laatste minuten, alles uit de kast Dan komt de knal die hun keeper verrast Overal mensen, die willen kijken Ze vullen de grachten, boten die wijken Het team is in aankomst, niemand kan het door Het dag gaat eraf en we zingen in koor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 En uh, daarna uh, Jeffrey Wake en hande de Klapper natuurlijk, uh, die gaan we nog even bellen. hande de Kapper, maken we ervan. Oké, okay, maar we hebben uh, nog een primeur, want uh, George, uh, Martins, uh, Joyce Martens. Joyce ja, Martens, ja, wel uh, bekend. Ja, zeker bekend en helemaal bij, uh, bij deze omroep ZFM. Ja. En uh, ze heeft een nieuwe single uitgebracht en wij hebben zo'n beetje de primeur hè, daarvan. Ja.